een kenmerkend verschijnsel we zouden moeten benoemen in de avant-garde architectuur uit het begin van de 20 e eeuw of meer specifiek de woningbouw uit het begin van de 20 e eeuw dan zouden we kunnen noemen de continue ruimte of de uh, vrije plattegrond het open plan de plattegrond waarin verschillende ruimtes elkaar wederzijds doordringen de plattegrond waarin de vorm oplost in vloeiende ruimte, de plattegrond waarin ruimtes met verschillende functies niet meer noodzakelijkerwijs gescheiden worden door muren. Deze ontwikkeling zouden we kunnen opvatten als de uitdrukking van een soort dynamiek van de nieuwe samenleving, een soort uitdrukking van de, het ruimtetijdcontinuum, uh, ...zoals het is geïnspireerd door theorieën van bijvoorbeeld Einstein. Enerzijds werd deze uh, continue ruimte mogelijk gemaakt... ...door technische uitvindingen en nieuwe materialen zoals staal en beton... ...waardoor grote overspanningen konden worden gemaakt... ...en scheidingswanden niet meer uh, een dragende functie behoefte te hebben. Anderzijds zou het ontstaan van de continue ruimte ook verklaard kunnen worden vanuit sociale veranderingen. Het gezin dat in de 20e eeuw een meer open karakter krijgt. Terwijl in de 19e eeuw um, juist een soort scheiding plaatsvond binnen de woning, binnen het gezin. Een scheiding waarin de verschillende gezinsleden ieder hun eigen ruimte kregen toegewezen. Een scheiding van bijvoorbeeld. Woonvertrek en keuken. Terwijl, dus in de 19e eeuw, de verschillende functies in de woning ieder hun eigen ruimte kregen toegewezen, lijkt er nu in de 20e eeuw daarop een reactie te komen. Waarin opnieuw een, de woning wordt opengebroken, de ruimte wordt opengebroken en gaat vloeien. Het meest voor de hand liggende voorbeeld wat we hierbij zouden kunnen noemen is vermoedelijk. De ontwerpen van Frank Lloyd Wright, die uh, in rond 1920 in Nederland werd geïntroduceerd via het tijdschrift Wendingen. Bij de, uh, de woonhuizen van Wright blijft alleen de schoorsteen nog als een kern van het huis over, als een soort antropomorfe ruggengraat waaromheen de verschillende kamers in elkaar overvloeien. In Nederland lijkt er echter een soort aarzeling te bestaan om dit soort architectuur in praktijk te brengen. En ook lijkt het strikte stelsel van normen en regels het niet toe te laten. Het belangrijkste voorbeeld wat we wel kunnen aanhalen is natuurlijk Rietvelds Schreuderhuis in Utrecht uit 1924. Rietvelds Schreuderhuis in Utrecht uit 1924 is wellicht het meest nadrukkelijke voorbeeld van dit soort architectuur in Nederland. Hoewel de begaande grond in dat huis nog volkomen traditioneel is. Maar dit is ook een gevolg van dat strikte stelsel van normen en regels in Nederland. Wat nu in het huis dienst doet als eigenlijke woonverdieping was in de originele plannen omschreven als zolder. Want als bekend zou zijn geweest dat deze verdieping als woonverdieping zou worden gebruikt, dan zou er niet eens een bouwvergunning zijn afgegeven. Maar Rietvelds Huis blijft een incident in Nederland. En het lijkt ook meer op een uit de hand gelopen knutselwerk van een timmerman die ook een architectuur doet, dan aan een type woning dat navolging zou kunnen krijgen. Wat later wel algemeen toegepast wordt in Nederland is wat je zou kunnen noemen een typisch Nederlandse zuinige variant op de continue ruimte, de doorzonwoning. In de doorzonwoning wordt er slechts op de woonverdieping een soort continue ruimte toegepast of Continue ruimte waarin slechts woonkamer en open keuken meedoen, en met ramen op het oosten en het westen. Op stedenbouwkundig niveau leidt dit tot een strokenbouw met eh, Noord-Zuid stroken woningen. En je zou kunnen zeggen dat er eh, op deze manier op het niveau van de stad een soort continue ruimte ontstaat. Dit openbreken van de ruimte in de woning aan het begin van de 20ste eeuw introduceert tegelijkertijd een nieuw soort leegte in de woning. De nadruk op de kamers met specifieke functies wordt verlegd naar een meer vloeiende ruimte zonder afgebakende functies. Deze nieuwe leegte, die een soort functieloze leegte lijkt te zijn, lijkt echter toch een afwachting ergens van te zijn en misschien via een omweg toch een functie te hebben. Deze leegte lijkt namelijk niet alleen de uitdrukking te zijn van de dynamiek van de nieuwe samenleving, maar biedt ook ruimte, of gaat ruimte bieden, aan de nieuwe consumptiegoederen die langzamerhand de woning zullen gaan vullen. Want het begin van de 20ste eeuw is de tijd dat het eigenlijke consumptieve wonen begint. In de jaren 20 is er in Europa een economische omwenteling te zien, waarin de productiekracht, het arbeidersleger, tegelijkertijd consument wordt. Daartoe verkrijgt de arbeider ten eerste een hoger loon en ten tweede vrije tijd. Hierdoor wordt de afzetmarkt gigantisch vergroot en kan de arbeider zijn uh, extra loon Gaan besteden. In Duitsland bijvoorbeeld gaat de Volkswagen arbeider nu voor zijn eigen Volkswagen sparen. Niet om te gebruiken als een pronkstuk voor de deur of om naar de Volkswagen fabriek te gaan als hij moet werken, maar ook om zijn vrije tijd te besteden. Om langs de autobaan te gaan picknicken. De woning is dan niet meer alleen de plaats. Voor het rusten en het slapen. De plaats waar de arbeider bij komt om de volgende dag opnieuw te kunnen gaan werken. Maar wordt steeds meer een verzamelplaats voor de nieuwe objecten. Wordt steeds meer de plaats waar het eigenlijke leven zich gaat afspelen. Steeds meer functies worden als het ware in de woning geïnjecteerd. Bijvoorbeeld via de radio vergaat de bewoner zich het nieuws. Daarvoor hoeft hij niet meer naar buiten. Ook andere functies, openbare functies, verdwijnen en worden in de privésfeer opgenomen, zoals de gaarkeukens. In de nieuwe woning heeft elke, elk gezin zijn eigen keuken. Eenzelfde soort ontwikkeling zien we aan de bovenkant van de samenleving, waar bedienend personeel verdwijnt en het gezin zelf zijn gezinsfuncties moet verzorgen. Al dus ontstaat een soort nivellering van de woning. Alle woningen worden min of meer gelijk, bieden plaats aan dezelfde functies. Het wonen is dan niet meer zozeer een ruimte, maar is steeds, wordt steeds meer bepaald door de objecten in die ruimte. En omdat het helemaal niet meer gaat om de ruimte, kan die ruimte uiteenvallen, kan opengebroken worden. ...kan een continue ruimte worden. De objecten gaan nu de plaats innemen van herinneringen. De objecten gaan de plaats innemen van een soort intellectueel woongenot. Het geestelijk wonen wordt een soort materieel wonen. In plaats van goede gesprekken te hebben kijkt men naar de radio... ...en later naar de tv. En nog later speelt men adventure games op de computer. In Deze eeuw is deze overgang merkbaar, bijvoorbeeld in het werk van de Franse schrijver Marcel Proust, bij wie het stoffelijke wordt gewaardeerd vanwege de capaciteit die het heeft om herinneringen op te roepen. De Franse filosoof Henri Bergson overdenkt in deze periode de relatie tussen materie en bewustzijn en weet daarmee bijvoorbeeld de futuristen te inspireren, en meer speciaal de Italiaanse schilder Umberto Boccioni. Bij de futuristen gaat het niet zozeer, zoals al vaak wordt aangenomen, om de uitdrukking van beweging, het voorstellen van verschillende momenten uit een beweging in eenzelfde schilderij. Het gaat meer om het aantonen van een spirituele invloedsfeer van objecten. Iets later zal echter Walter Benjamin zowel Proest als Bergson beschuldigen van een vals bewustzijn, van nostalgie. Het geestelijke leven van objecten en de herinnering die opgeslagen zit in de materie maakt bij Benjamin plaats voor een theorie over objecten als dode tekens, als allegorieën. De interieurs uit deze periode kunnen we bijna wel als dergelijke allegorieën denken, als een soort stillevens. Um, uit de jaren 30 en het naoorlogs Europa wordt de woning gekenmerkt door de wandrekken gevuld met objecten. Meer specifiek bijvoorbeeld de souvenirs in die rekken. De souvenirs die alleen maar tekens zijn van de herinneringen die men in het vakantieland heeft opgedaan. In een uh, bijzonder rake typering heeft de Italiaanse criticus Ruggiero Troppiano het huis dan ook beschreven als een reiskoffer van de geest. De geest kan het niet meer op eigen kracht aan, maar heeft geheugensteuntjes nodig, in de vorm van objecten. En later ook in de vorm van de foto's. Het enige wat onthouden wordt uit het verleden, is de herinnering die kleeft aan het object of die kleeft aan de foto. Zodoende worden de objecten in deze interieurs een soort identiteitsverleners. Tegen deze rol van de objecten als identiteitsverleners, als een soort figuranten in een proces van identificatie, komt de Duitse filosoof Martin Heidegger in opstand. Volgens Heidegger is dit het proces van objectivering het belangrijkste probleem van de moderniteit. In de moderne samenleving worden dingen tot objecten gemaakt. Wat voor Heidegger betekent dat geen recht wordt gedaan aan de eigen natuur van de dingen... ...maar dat de dingen in dienst komen te staan van iets anders... ...en daarmee worden ze tot objecten. We staan volgens Heidegger niet meer in de wereld... ...maar voor de wereld. De mens is geconfronteerd met een hem vreemde wereld. Er is een tegenstelling tussen mens en wereld. De mens probeert zich dingen eigen te maken... ...in plaats van ze te waarderen als onafhankelijke dingen. Een voorbeeld daarvan is weer de souvenirs. Het Afrikaanse houtsnijwerk als, wordt als een, als een teken van Afrika, als een objectivering van Afrika, meegenomen naar thuisland. Een ander voorbeeld is de technische apparaten die de mensen indruk geven dat hij alles onder controle heeft. Het tragische en gevaarlijke van deze situatie, van dit proces van objectivering, maakt Heidegger duidelijk aan de hand van zijn verklaring van oorlog. Volgens Heidegger stopt dit proces van objectivering niet bij objecten, maar breidt het zich ook uit tot subjecten. Het ene subject probeert het andere subject te objectiveren en probeert tegelijkertijd zelf niet geobjectiveerd te worden. En dit kan alleen maar leiden tot conflict situaties en uiteindelijk tot oorlog. En vrede... Volgens Heidegger kan slechts een voorbereiding van oorlog zijn. Maar als het systeem van objecten blijft groeien, gebeurt er iets vreemds. Heidegger merkt dit al op bij Rielke. Volgens Rielke verkrijgen de nieuwe objecten, de consumptiegoederen, een soort spiritualiteit als gevolg van de inkapseling in een onbeheersbaar en complex systeem van objecten. De simpele objectivering wordt daarmee problematisch. Er is een nieuw soort fascinatie dat uitgaat van het nieuwe systeem van objecten. De rol van de objecten als verleners van identiteit wordt daarmee weer problematisch. En het is op dit punt dat Jean Baudrillard inhaakt op deze discussie. Systeem des Objets uit 1968 beschreven hoe halverwege deze eeuw een systeem van, het object, van objecten het wonen heeft ingekapseld. Hij beschrijft dit in twee stappen. Ten eerste vindt er een soort grondige schoonmaak van de woning plaats, doordat de objecten, en dat is dan vooral om productietechnische redenen, versimpeld worden. De objecten in de woning worden Lassa-producten gemaakt aan de lopende band in plaats van door handwerk. Later echter haakt de nieuwe machine esthetiek hierop in en worden zelfs ambachtelijke technieken ingezet om die machine esthetiek te bewerkstelligen. Een voorbeeld dat Baudrillard geeft van deze versimpeling van de objecten is het bed. Baudrillard spreekt van de nulgraad van het bed. Dat functionele bed is niet zomaar een bed, maar een bed dat in bijzonder hoge mate bed is. Wat er zo ontstaat is een soort nulgraad van het wonen, een existentsminimum. een woning waar alleen de absoluut noodzakelijke zaken in staan opgesteld. Of, zoals Joost Meeuwse het wel genoemd heeft, de woning wordt een strop die zo nauw mogelijk wordt aangetrokken rondom de objecten die er staan, in, in staan opgesteld. De architectuurhandboeken spreken in deze periode over plaatsings- en gebruiksruimte van objecten. En geven aan hoe groot een eettafel moet zijn in een huis voor vijf personen. En geven aan dat er dan nog 110 centimeter ruimte moet zijn tussen tafel en muur om er nog behoorlijk achter te kunnen gaan zitten. Ze geven aan dat een douche 90 bij 90 centimeter is en dat er dan nog aan één zijde 70 centimeter beschikbaar moet zijn om die af te kunnen drogen. Het probleem was echter dat deze minimummaten. ...al heel snel gingen werken als maximummaten, waardoor problemen ontstonden als nieuwe objecten tot de standaarduitrusting van de woning gingen bestaan. Toen bijvoorbeeld de wasmachine werd ingevoerd in de woning, was onduidelijk of die in de keuken moest komen of in de badkamer en in beide was geen plaats. Het probleem van de wasmachine is trouwens nog steeds niet opgelost. Maar na deze grondige schoonmaak van de objecten in de woning en de woning zelf, ontstaat er al gauw een geleidelijke wildgroei van objecten. Langzamerhand wordt de woning overstelpt met objecten. Eerst en vooral zogenaamde essentiële objecten zoals radio, stofzuiger, koelkast, mixer, platenspeler, televisie, een vaatwasmachine, maar ook allerlei andere objecten met minder duidelijke functies of objecten die vast nog wel eens van pas zullen komen. Het gevolg is dat de objecten die eerst identiteit verleenden deze functie verliezen door hun veelheid. Er ontstaat een soort segmentering van de identiteit. De afzonderlijke objecten worden daarmee uit het oog verloren. Het huis wordt een soort woonmachine waarin het wonen, of meer geautomatiseerd is en in een soort mechanische herhaling elke dag opnieuw wordt afgedraaid. Vervolgens doet de mode zijn intrede in het interieur. Alle objecten worden verkrijgbaar in een gigantische hoeveelheid marginale variaties. Het gaat ook steeds meer om combinatiemogelijkheden: om de vraag of de televisie wel past bij de gordijnen. Het wordt duidelijk dat er geen absoluut nut van een object bestaat, maar dat allerlei formele variaties bepalend zijn. Wat hiermee ook verband houdt is dat de objecten kunstmatig kwetsbaar worden gemaakt. Het gaat niet om duurzame consumptiegoederen, maar om goederen die regelmatig vervangen moeten worden, waardoor men kan meedoen aan de fluctuaties van de mode. Ten slotte is een belangrijke ontwikkeling de uitvinding van het op krediet kopen van objecten. Doordat ze echter vervalperiode van het object en afbetalingstermijn nauwkeurig blijken samen te vallen, blijven deze objecten ontsnappen aan het bezit. En het gevolg van dit alles is dat de objecten die eerst nog identiteit verleenden aan hun trotse bezitters, die functie verliezen. Dat het nog steeds geldt, zien we wel in het postmoderne design, waar een laatste wanhopige poging wordt gedaan om objecten een individualiteit mee te geven. Maar dit is een gevecht wat alleen verloren kan worden. Lewis Mumford heeft gesteld dat in Amerika na 1930 eigenlijk geen essentieel nieuwe dingen meer worden toegevoegd aan de standaarduitrusting van de woning. In Europa geldt hetzelfde voor het naoorlogsinterieur. Misschien is het een aanwijzing voor het feit dat de eigenlijke objecten steeds minder belangrijk worden. De aanwezigheid van die objecten is al lang vanzelfsprekend geworden en de wildgroei van de objecten heeft ertoe geleid dat de betekenis van de afzonderlijke objecten verloren is gegaan. We zien nu dat de reclame in een soort laatste wanhopige poging probeert om de objecten te, opnieuw te injecteren met betekenis. Maar dat lijkt een verloren gevecht. Een aanwijzing daarvoor is dat reclame zelf tegenwoordig geconsumeerd wordt. Er is niemand die de reclame gelooft. De reclame wordt bekeken en beoordeeld. Is zelf tot een consumptiegoed geworden. De reclame is als een object dat elke dag op vaste tijd in de huiskamer terechtkomt. In 1986 zijn enkele marathonvertoningen van oude reclamefilmpjes in Nederland vertoond. Waarbij hoge entreeprijzen geen beletsel bleken te zijn voor volle zalen. Normaal gesproken werden objecten aan ons verkocht. Terwijl reclame aan ons werd aangeboden. De situatie lijkt nu veranderd. De individualiteit van de objecten lijkt ten dode opgeschreven. Het gaat er helemaal niet meer om om een stoel van Mies van der Rohe te hebben. Of een Memphis stofzuiger. Of een Rossi fluitketel. Trouwens, het zitgemak van de Barcelona stoel van Mies valt nogal tegen. En bij Rossi's fluitketel moet je je best doen om je vingers niet te branden. Meer dan om deze gesimuleerde objecten, om de vormgeving van deze individuele objecten, gaat het tegenwoordig om de vraag of men wel gebruik maakt van de moderne technologie en de netwerken die achter de objecten schuilgaan, zoals waterleiding, antennesysteem, elektriciteitsnetwerk, lasertechnologie. De vraag is helemaal niet wat voor televisie je hebt, maar of je kabeltelevisie hebt en of je BBC kan ontvangen. Wie vandaag de dag nog over straat loopt met een net nieuw aangeschafte LP wordt wat lacherig aangekeken, kennelijk heeft hij nog geen cd-speler. Dus misschien ging de identiteit die door objecten verleend werd verloren door de invoering van het systeem van objecten, maar daar komt nu een ander soort identiteit voor terug, de identiteit van de netwerken. Als het wenselijk zou zijn dat het wonen opnieuw een activiteit zou worden in plaats van een verzameling objecten. Als het wenselijk zou zijn dat het huis opnieuw een thuisbasis voor het wonen zou worden een plaats van waaruit men woont in plaats van een plaats waar het wonen verzameld is dan mag het denken over de vormgeving van de objecten in de woning en de woning zelf best wel even uitgesteld worden. Dan lijkt veel eerder dat de eerste vereiste is om te denken over de invloed en de mogelijkheden van de netwerken die achter de objecten schuilgaan. De objecten, denk bijvoorbeeld aan de televisie, zijn eigenlijk nog slechts eindstations van netwerken, tekens van de netwerken. Zoals het lichtknopje in de muur een teken is van het elektriciteitsnetwerk, zo is de televisie een teken van elektriciteit en het antennesysteem wat er achter schuilgaat. Het verminderd belang van de objecten en hun vormgeving is natuurlijk bij uitstek merkbaar in de huiscomputer. De huiscomputer heeft zelf helemaal geen vorm. Het is min of meer toevallig samengesteld uit iets wat lijkt op een televisie en iets wat lijkt op een schrijfmachine. De reden is dat het natuurlijk niet uitmaakt hoe de computer eruit ziet of wat voor computer het is, maar welke programma's je bezit. Terwijl vroeger alles volautomatisch moest zijn, gaat het tegenwoordig bij de software, dat bijna immateriële netwerk, om de beëindiging van het automatische en de herinvoering van besturing van intelligente activiteit in de woning. Bij de programmeerbare objecten en bij de computerprogramma's gaat het om de bestanden die worden ingevoerd. Het gaat om de verhoging van het intellectuele pijl van het wonen. Jean Baudrillard heeft dit duidelijk omschreven in zijn artikel The Ecstasy of Communication door een parallel te trekken met wat Roland Barthes over de auto-industrie heeft geschreven. Baudrillard schrijft Als we erbij stilstaan zien we in dat de mensen zichzelf niet langer projecteren in hun objecten, met hun representaties, hun fantasieën van bezit, verlies, treurnis en jaloezie. In zekere zin is de psychologische dimensie verdwenen. Men voelt aan dat het niet meer daar is dat de dingen worden uitgespeeld. Roland Bart heeft dit enige tijd geleden al aangegeven met betrekking tot de auto. Langzamerhand heeft een logica van het rijden de plaats ingenomen van een zeer subjectieve logica van bezit en projectie. Geen machtsfantasieën meer. Geen fantasieën van snelheid en toe-eigening, gebonden aan het object zelf. Maar in plaats daarvan een tactiek van mogelijkheden, verbonden aan het gebruik. Heerschappij, controle en bediening. Een optimalisering van het spel van mogelijkheden, geboden door de auto als vector en voertuig, en niet langer als psychologisch toevluchtsoord. Het subject zelf, zo plotseling getransformeerd, wordt een computer aan het stuur en niet een onverantwoordelijke machtswelusteling. En we kunnen ons al een volgende fase voorstellen. Een fase voorbij deze, waarin de auto nog steeds een voertuig voor prestaties is. Een fase waarin de auto informatienetwerk wordt. De fameuze Japanse auto, die tot jou als bestuurder spreekt. Die je spontaan informeert over zijn algemene conditie en zelfs van jouw algemene conditie. En die mogelijkerwijze weigert te functioneren omdat jij zelf niet goed functioneert. De auto als delibererende consultant en partner in een algemene onderhandeling van een levensstijl. Iets of iemand op dit punt aangeland is er niet langer meer een onderscheid te maken waarop je bent aangesloten. there's no concern no Concern all we are It's just fascination It's fascination Just violence Fascination I know it is even a scene You can't wait, it's fancy It's violence Fascination It's violence to love.